8 uur. Dit is Radio 1 met Lara Rensen en Marcel Ooster. Goedemorgen. Straks in het NOS Radio 1-journaal spreken we PVDA-tweede Kamerlid Marit Maai over een ruimhartige opvang van vluchtelingen uit Syrië. En Wessel de Jong doet verslag over de Syrië-discussie vanuit de Amerikaanse Senaat. Eerst nu het NOS-journaal. Door wat Megens. De grootste Nederlandse leverancier van varkensvlees, Vion, fraudeert met een kenmerk voor diervriendelijk vlees. Dan meldt het vara programma Zembla vanavond. Het gaat om het zogeheten beter leven kenmerk van de dierenbescherming. Werknemers van Vion zeggen in Zembla dat er dagelijks beter leven vlees gemengd wordt met vlees uit de bio-industrie. Dan wordt er door de leidinggevende gezegd: Doe er maar ander vlees bij. Vlees wat geen farming star heeft, wat niet beter leven is. Ja. ja. Hoe vaak gebeurt dat? Dat gebeurt dagelijks. Controleurs van de dierenbescherming zouden om de tuin worden geleid. De dierenbescherming is woedend en eist dat justitie de zaak onderzoekt. Beter leven vlees van Vion is te koop bij bijna alle grote supermarkten. De leverancier schrijft in een reactie dat het volledig meewerkt aan de vele keuringen in de vleessector.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 Gewoonlijk hebben ze het over de economie, maar in plaats daarvan... staat de top in het teken van Syrië en de mogelijke aanval van de VS... zegt correspondent David-Jan Godfroy. En de Amerikanen en de Russen die zullen er zeker in de wandelgangen... van alles aan doen om de andere deelnemers nog eens van hun gelijk te overtuigen. Ja, en daar zal de sfeer hier in Sint-Petersburg voornamelijk worden bepaald. Uh, maar ja, uiteindelijk zal het niet veel meer zijn dan, uh, dan een, een lobbybijeenkomst... op hoog niveau, zal ik maar zeggen. Want besluiten kunnen er hier niet worden genomen. De vijf permanente leden van de VN-veiligheidsraad zitten ook in de G20. Het was de bedoeling dat president Obama en president Poetin elkaar voor de top in Moskou zouden ontmoeten. Maar die afspraak werd begin vorige maand afgezegd. PVV-leider Wilders wil een debat met premier Rutte over een mogelijk geheim overleg om oppositiepartijen D66 en het CDA te laten toetreden tot het kabinet. Volgens De Telegraaf heeft de coalitie in de zomer onderzocht of de twee partijen in het kabinet zouden kunnen komen. Wilders vindt het ondemocratisch en paniekerig dat er zonder verkiezingen geprobeerd is de coalitie uit te breiden. Snel debat met en uitleg van minister-president, zo laat hij in een tweet weten. Volgens De Telegraaf liepen de verkenningen uiteindelijk op niets uit vanwege de opstelling van Samson. De bank moet vervangende woonruimte regelen als iemand vanwege financiële problemen uit huis moet. Daarvoor pleit de vereniging Eigenhuis in een brief aan staatssecretaris Kleinsma. Volgens Eigen Huis neemt het aantal huiseigenaren dat in de problemen zit snel toe. Want Ze worden ook geweigerd bij uh, woningcorporaties. Ze komen niet in aanmerking voor, voor sociale huisvesting. Uh, je ziet de toenemende mate dat mensen in caravans terechtkomen. En we krijgen nu ook een signalen van de noodopvang en van de uh, van 6 Heils... dat er steeds meer aangeklopt wordt bij hen. De vereniging Eigenhuis vindt dat de banken een zorgplicht hebben. Ze zouden als uitgangspunt moeten nemen dat de eigenaar in het huis blijft wonen. En als een huis dan toch geveild moet worden... dan moet de bank samen met bijvoorbeeld gemeenten zoeken naar vervangende woonruimte, schrijft de vereniging. Het weer vandaag volop zonnig. Het wordt 25 graden aan zeeën, mogelijk 30 in het binnenland. Ook morgen zomers warm. Later op de dag volgt wel bewolking. En tegen de avond kan in het zuidwesten een regen- of onweers bijvallen. En de verkeersinformatie, Kees Kwaks. De loopt vrij normaal, met alles wat daarbij hoort... zeker qua files in de Randstad. Twee opmerkelijke zaken. In beide gevallen gaat het om ongelukken met motorrijders. De A12 Arnhem richting Utrecht. Zes kilometer tussen Knopen Waterberg en de afwit Oosterbeek. Linkerrijstok is dicht bij Oosterbeek. In Rotterdam op de A20, naar gouden, ook een ongeluk met een motorrijden bij kloppen Plein. Vile rijden van Schiedam, 6 kilometer. En daar zijn nu twee rijstroken dicht. Dankjewel Kees, we spreken je zo weer. En zo dadelijk, er zijn 2 miljoen Syrische vluchtelingen. En weet u hoeveel wij er opnemen in Nederland? 250. Tot straks. Ik ga naar Management Book omdat we alles hebben. 18.000 producten op voorraad. En wat je voor 9 uur s avonds bestelt, heb je morgen in huis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 En Marcel Ooster. U hoorde het al even, de politie gaat ratten inzetten. Bijvoorbeeld om naar kruidsporen te zoeken. Dus het is niet zo dat de rat aan een verdachte gaat ruiken. Dat is niet leuk voor de rat en niet leuk voor de verdachte. Dus dat doen we niet. Nou, helemaal van de ratten besnuffeld is het niet. U hoort zo dadelijk hoe het wel gaat. En de buurlanden van Syrië kunnen zo'n grote stroom vluchtelingen niet meer alleen aan. En dus zou er een ruimhartige opvang van Syrische vluchtelingen in Nederland moeten komen. Daarvoor pleit PvdA-woordvoerder Marit Maai in een blog op de PvdA-site. Nederland heeft toegezegd dat 250 vluchtelingen zich in Nederland mogen vestigen. Sowieso, die 250 maken dan wel deel uit van de 500 vluchtelingen die zich jaarlijks naar Nederland mogen, jaarlijks naar Nederland mogen komen. Vluchtelingenwerk Nederland vindt dat aantal niet voldoende. Dat doen we jaarlijks, 500. En de toezegging van die 250 valt binnen dat kwotum. Dus het is niks extra's. En wij vinden dat, gezien de enorme problematiek daar... de grootste vluchtelingencrisis van deze tijd... dat Europa en dus ook Nederland daar meer in moet doen. Mevrouw Mai, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, legt u dan maar eens uit. Wat verstaat u onder ruimhartige opvang? Bent u het bijvoorbeeld met Vluchtelingenwerk Nederland eens? Nou, wat ik vooral vind, is dat er... Um heel goed moet worden gekeken naar goede opvang... voor de mensen die daar in de regio zitten. Als je kijkt naar de, de hoeveelheden waar het om gaat... en zoals u zelf ook in uw introotje zei... de landen die soms 700.000, 800.000 mensen moeten opvangen... Die, ja, die, die bezwijken bijna onder die druk. Dan moeten ze daarbij helpen. We moeten ook niet zelf denken dat wanneer wij... enkele vluchtelingen hier zouden opnemen... dat dat een oplossing voor het probleem is. Het is nog niet een begin van een oplossing. Nou, Zo denken maar, de, de Zweden en de Duitsers er misschien wel over. Want die nemen er 5.000 tot 8.000 op. Nou, wat, wat er, we moeten de, de cijfers zijn altijd lastig om naast elkaar te leggen... maar wat Zweden heeft gedaan is mensen die zich in Zweden gemeld hebben... een, een vergunning geven. Mensen die er al waren, een permanente vergunning geven. In ja, en het, het gezin mag komen hè, in uh, Zweden. Dus een en, soepel ja, gezinsherenigingsbeleid. In Nederland zijn ook Syriërs. Ik heb begrepen gisteren van het ministerie van Veiligheid en Justitie... dat er inmiddels al ongeveer 900 mensen zich hebben aangemeld dit jaar voor asielverzoek. Dat is dus wat anders dan mensen die hier voor hervestiging... dat zijn speciale gevallen waarvan UNHCR zegt... van nou die kunnen wij in de kampen waar wij bijvoorbeeld in Libanon... of in Jordanië mensen opvangen... kunnen we niet de medische zorg geven die ze nodig hebben... of dat zijn weeskinderen die geen familie meer hebben. Het is heel lastig om die kinderen op te vangen. Het zou heel goed zijn als Europa daaraan bijdraagt... Maar ik denk echt dat we moeten voorkomen om de indruk te wekken... dat als wij een aantal mensen uh, hier zouden helpen opvangen... dat dat de oplossing is. En eh, denk precies. wel waar het nodig is dat we dat dan moeten doen. Maar dat we mij... het ook echt goed moeten doen. dan hebben we dat in ieder geval duidelijk. Hè? Want dat is inderdaad een verschil. Mensen die zich al gemeld hebben hier in Nederland... dat gaf Vluchtelingenwerk ook aan. Dat zijn er zo'n 100 per maand, inmiddels 900. U geeft dat aan. De Vluchtelingenwerk had het met name over die groep... probleemgevallen kwetsbaren, zoals weeskinderen... mensen die ziek zijn, die in die kampen niet goed op te vangen zijn. En daar zou Nederland... Land, geeft Vluchtelingenwerk aan veel ruimhartiger moeten zijn. Vluchtelingenwerk zegt ook bij ons dat zou er misschien wel richting de duizenden kunnen zijn. Uh, Noemde zelfs een aantal van vijfduizend. Is dat ook een getal waar u aan denkt? Ik denk niet aan getallen. Ik denk aan kwalitatieve zorg voor mensen. Wat betekent dat mensen, kwalitatieve zorg voor mensen? Heel veel mensen die de huis en haard uh, uh, verloren hebben. Mensen die... Uh, vluchtelingen, 2 miljoen ongeveer, die nu buiten Syrië zijn, maar ook nog ongeveer 4,5 miljoen vluchtelingen, ontheemden zoals dat heet, die in Syrië zelf niet meer in hun eigen huis kunnen wonen. En het belangrijkste is, is dat die mensen allemaal. Uh, voldoende een dak boven hun hoofd hebben, zorg krijgen, dat kinderen naar school kunnen. Mm -hmm. En echt het allerbelangrijkste is dat eerst te doen daar waar die mensen zijn. En op het moment dat bijvoorbeeld de VN-vluchtelingenorganisatie een beroep op ons doet en zegt van: Joh, we hebben behalve de financiële steun van de westerse wereld en van Nederland ook andere steun nodig, omdat er mensen zijn die we gewoon. Hè, de, de groepen die ik net noemde als voorbeeld... niet in die kampen goed kunnen zorgen. Dan vind ik dat we daar echt ruimhartig mee om moeten gaan. En dat we dat ook vooral in overleg met UNHCR moeten doen. ja, Maar dan vraag ik nog een keer... wat is dan dat ruimhartig opvangen? Want u zegt, ik denk niet in getallen... maar je zult dan toch iets voor ogen moeten hebben. Wat kunnen we aan? Ja, het gaat mij er vooral om dat we... Uh, ervoor moeten zorgen dat die mensen die, uh, die op drift zijn, zoals ik gisteren ook twitterde, die echt gewoon van huis en haard verdreven zijn, dat die goed verzorgd worden. En dat ruimhartig, dat, zou, dat moet natuurlijk vooral daar waar die mensen zijn en daar waar het nodig is. Maar ook als mensen hier in Sy Syriërs, hier in Nederland... bijvoorbeeld een, een schoontjes of een tante hebben of een broer... Uh, die zich graag een aantal maanden over laten komen... om hier op adem te komen, okay. uh, laten we daar dan ook raar hard ja, in Ja, maar zijn. dat is dan duidelijk. Maar Bijvoorbeeld om het even het, het andere uh, uiterste aan te geven. Uh, uh -huh. Staatssecretaris Deven zegt vandaag in de Volkskrant... of in de Telegraaf, excuus, geen sprake van extra opvang Syriërs. Maar dat is niet wat u wilt, hè? Nou, ik wil heel goed dat er nogmaals dat er echt gewoon kwalitatief wordt gekeken naar datgene wat er nodig is. En ik heb ook begrepen dat Nederland... Ja, en dat zou dus kunnen betekenen, mevrouw Meijs. Sorry dat ik u even onderbreek, want ik probeer het duidelijk te krijgen... dat ja. er wel extra opvang voor Syriërs komt. Ik vind, heel, ik vind het echt belangrijk dat de Nederlandse regering in gesprek gaat... met, uh, met de VN-vluchtelingenorganisatie. Hoe komt het dat, dat u zich zo moeilijk uitspreekt over dit onderwerp, mevrouw Meijs? Ligt dat gevoelig binnen uh, bijvoorbeeld het kabinet met de VVD uh, in de coalitie? Ik heb het gevoel dat ik heel helder ben, maar u wil heel graag een cijfer van mij. En ik nou, vind niet dat zozeer een cijfer, he? maar als Steven zegt... Er, komt geen spra er is geen sprake van extra opvang van Syriës... dan staat daar volgens mij wat tegenover. Want ik hoor u zeggen dat u voor een ruimhartiger beleid bent. Ik ben ervoor dat de, dat de mensen die die zorg nodig hebben, die ook krijgen. Die mensen hebben dat echt nodig. Goed. Marit Maai, Kamerlid van de P van de A. Fijn dat u ons ja. even te woord wilt staan vanochtend, mevrouw. Ja. Graag gedaan, dank u wel blijven we Syrië. En dan gaan we naar de Amerikaanse politiek. Want de buitenlandscommissie van de Amerikaanse Senaat... heeft voor ingrijpen in Syrië gestemd. En dat is een opsteker voor de president, voor Obama. Die zijn zwaarste gevecht moet gaan leveren in het Huis van Afgevaardigden. Daar werd gisteren een hoorzitting gehouden over de aanvalsplannen. En correspondent Wessel de Jong was er ook. En hij had daar grote moeite om voorstanders te vinden. Als Assad is prepared to om chemische weapons tegen zijn eigen mensen...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 Parlementslid uit Texas, Republikein. We do not have a national security interest in getting involved in a civil war... where there are bad guys on both sides. Dit is een burgeroorlog. Daar moeten we ons niet mee bemoeien. Er zijn alleen maar slechte kanten hier. And you don't want to stop the use of chemical weapons? I mean... Or said we don't want the use of chemical weapons...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 De uh, the, the White House lawyers simply will not pass, Congress, period. Deze resolutie zoals de president hem nu heeft voorgelegd absoluut kansloos en dit is Gerald Canali een democrat uit Virginia You're, you're sure of that yeah. Oh ja yeah, it's, it's too proudly uh, uh, drafted De president vraagt om militaire actie zoals het hem goed dunkt nou, Daar gaan we dus niet aan beginnen dan kan er dus alles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 Het is nog lang niet zeker dus of Obama steun krijgt voor militair ingrijpen in Syrië. Dat zal de komende weken blijken. Verkeersinformatie, Kees Kwak. Hoe is het op de weg, Kees? Nou, het is een beetje een normale spits. Ze zijn toch boven de 100 kilometer gekomen. Maar het zijn vooral ongelukken die voor vertraging zorgen. En de meeste pijnpunten zitten vanochtend in de regio Rotterdam. Ik ga ze even langslopen, de A12. Vanaf de Duitse grens naar Utrecht bij de Afrit-Oosterbeek 9 kilometer. De linkerrijstrook is daar nog altijd dicht na een ongeluk met een motorrijder. En ook een ongeluk met een motorrijder is er op de A20 vanaf hoek van Holland naar Gouda. Daardoor staat er 8 kilometer file vanaf knoppend in Ketelplein tot knoppend in het Debrechtseplein. En daar zijn twee rijstroken dicht. Dit is tot half tien het NOS Radio 1-journaal. Europarlementariër Esther de Lange onderzoekt geknoei met voedsel. We gaan zo met haar praten over vleesfraude. Eerst naar uh, bokstol. De discussie over de winning ja. van schaliegas zit op slot, mark Robin Visser. En uh, ja, dat is natuurlijk niet goed als een discussie op slot zit... want dan is er geen enkele beweging, niet vooruit, niet achteruit. Is het jou gelukt om nee. daar wat beweging in te krijgen vanochtend? Nou ja, daar zijn we natuurlijk hard mee bezig. Hè. Uh, vanochtend hebben we wel met de directeur van het ratenau Instituut gesproken... die vanmiddag dat rapport presenteert waarin dat staat... Hè, van de discussie moet los, het vertrouwen moet terug... Uh, Mark Rijnveld is hier, dat is een mediator. Die heb ik speciaal gevraagd. Daar gaan we straks mee praten over... komt het ooit nog goed tussen Bokstel en Den Haag? Maar ja, die vraag kan ik natuurlijk ook even aan de wethouder stellen. Meneer Van der Wiel van Combinatie 95, dat is een lokale partij. Ja. Komt het ooit nog goed? Het komt goed als wij serieus genomen worden in dit uh, dossier. Oh, dat, dat klinkt al ja. helemaal niet goed. <laughs> nou, ik ga ervan uit dat, dat uh, we dat toch van elkaar mogen verwachten. We willen gewoon een gesprek en we willen gewoon een goede, brede maatschappelijke discussie. Die is ons ook toegezegd. En we willen ook dat uh, serieus gekeken wordt naar draagvlak in de samenleving. En dat draagvlak is er bij de burgers hier in nee. Bokstel niet. Maar ook in, in heel Brabant niet. Nee. Op de achtergrond hier, we staan hier in een weiland, uh, staan een paar actievoerders inmiddels. Ook met uh, spandoeken en borden. Minister, wij willen schone energie, staat erop. Nou, laten we even naar de minister, minister Kampenstad, uh, luisteren. We hebben een kort fragment uit zijn persconferentie van vorige week. Nou, Ten slotte nog even uh, benadrukken dat ik heel goed begrijp... dat als, uh, als het interessant is om schaliegas te winnen... dat dat interessant is voor het land als geheel. Daar hebben we net zoals met het uh, andere gas, het aardgas, met z'n allen belang bij... Maar de winning vindt natuurlijk geconcentreerd plaats in bepaalde gemeenten. En het is heel begrijpelijk dat men daar extra kritisch naar het geheel kijkt. Daar ook uitgesproken zich over uitlaat, uitgesproken opvattingen over heeft. Ik begrijp dat heel goed. Het is ook een onderdeel van mijn werk om daarmee om te gaan. En ik zal dus ook goed contact met die lokale en regionale bestuurders onderhouden. Te beginnen straks, na deze bijeenkomst, waar ik met hen zal spreken. Nou ja, meneer Van der Wiel, dat gesprek heeft inmiddels plaatsgevonden. Het klinkt trouwens allemaal heel redelijk wat hij zegt. Ik ga in gesprek, toch? Dat, dat klinkt heel redelijk, maar dat moet natuurlijk ook wel uitgevoerd worden. We hebben een gesprek met de minister gehad uh, vorige week. En dat gesprek ging niet verder dan dat we gehoord hebben wat de procedures zijn. En wat de bevoegdheid van de gemeente Bokstel in dit geval is. En als uh, uiteindelijk wij gebruik maken van die bevoegdheid en het bevalt de minister niet, zal hij ons overroelen. Die mededeling hebben we gekregen. U zegt dat is geen discussie? Dat is geen discussie en dat is geen gesprek, een gelijkwaardig gesprek. Uh, nee. Nee. Bent u blij met dat rapport van het nou Instituut? Wat nu zegt dat het anders moet? Ja, want ik uh, voel... Hebt u er wat aan? Ja, ik voel een steun in de rug. Ook in dit uh, onderzoek en in dit rapport wordt aangegeven. Zorg nou dat je de discussie verbreedt. Dat je ook kijkt naar uh, nut en noodzaken. En uh, waar, hoe willen wij onze toekomst inrichten? Fossiele brandstof of hernieuwbare energie. En betrek gemeenten en provincies er veel beter uh, bij. Nou, ja. dat is hetgene wat wij ook altijd gevraagd hebben. Ja. Maar goed, als ik u dan toch zo hoor... dan bent u eigenlijk gewoon tegen dat schaliegas En dat zal ook niet veranderen. Nee, ik zeg, wij willen gewoon echt een goede, brede maatschappelijke discussie. Willen wij in Nederland uh, schaligas, dus nog naar de fossiele brandstoffen... of willen wij gewoon echt de stap zetten naar hernieuwbare, naar duurzame energie? Ja, dus hier geen boortoren, maar een windmolen of zo? Ja, dat zou een... Uh, of drie windmolens. De windmolens, maar in ieder geval hernieuwbare energie kun je op verschillende manieren doen. Maar die discussie... Een discuss bredere discussie over energie en welke bronnen je gebruikt. Precies, ja. Meneer Van der Wiel, bedankt. We gaan straks nog uh, natuurlijk met de bewoners en de actievoerders hier uh, praten. En met uh, onze mediator en eens kijken of het nog weer goed komt tussen Bokstel en Den Haag. Tot straks. I've been sleeping here instead I've been sleeping in my bed been Sleeping in my bed So show me family All the blood that I will bleed Dat is makkelijk. Zo heet het ook. Ho, hey, de Lumineers. Het is zes minuten voor half negen. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Er wordt gerommeld met het Beter Leven vleeskeurmerk. Vlees met dat keurmerk is, zo wordt althans beloofd... afkomstig van dieren die een beter leven hebben gehad dan dieren in gewoon vlees. Onderzoeksprogramma Zembla heeft ontdekt dat dat niet altijd klopt. Nou, als de vraag hoger is dan het aanbod... dan wordt er nog wel eens mee gerommeld dan wordt er door de leidinggevende gezegd... doe er maar ander vlees bij. Ja. Gisteren werd al bekend dat vlees vaak ook nog vervuild is met mest. We gaan erover praten met CDA-Europarlementariër Esther De Lange. Die onderzoekt voedselfraude voor het Europees Parlement. Mevrouw De Lange, goedemorgen. Goedemorgen. Schrikt u nog van het verhaal van Zembla... dat er ander vlees bij wordt gemengd... terwijl dat geen keurmerk heeft? Natuurlijk schrik je daarvan, uh, want je bent eigenlijk blij... dat je zo'n keurmerk hebt. Ja. Hè, om vlees te onderscheiden. Consumenten willen het graag. Boeren die investeren erin om het te leveren, doen dat ook. Ja, en dan is het natuurlijk echt een mokerslag op het moment uh, dat je merkt uh, dat het niet, uh, niet fluitend is en niet goed loopt. En het gebeurt elke dag, mevrouw De Lange is ons verteld vanochtend. Ja, en uh, natuurlijk uh, in het kader van mijn onderzoek als voedselverhouderapporteur van het Europees Parlement... wist ik dat... Uh, ...of gesjoemel met, met logo's, met kwaliteitslogo's... ...wereldwijd eigenlijk in de top 10 staat van fraudegevaar. Uh, we hebben de bio-eieren gezien in Duitsland bijvoorbeeld. Mm -hmm. uh, dus dus uh, ja, je, je, je weet dat je het risico loopt... ...vindt het natuurlijk wel een mokerslag als dat in Nederland gebeurt... ...en we moeten nu wel de koppen bij elkaar steken... ...om te zorgen dat het niet de genadeslag wordt voor zo'n ja, ja, logo... ...want het is het enige instrument wat we hebben om toch te onderscheiden... ...en dat willen we graag. Ja, en, en controleurs van de dierenbescherming bijvoorbeeld... ...worden stelselmatig onder tuin geleid, zeggen de medewerkers... Eh, ...anoniem, dat wel, in Zembla. Dus de, de controle ja. is ook nog eens een probleem op dit moment. Ik heb die aantijgingen inderdaad ook gehoord in het kader van het uh, Zembla-programma. Dan kom je bij het onderwerp überhaupt van de controlediensten. Uh, mijn conclusie is daar dat er een uh, flinke cultuuromslag moet plaatsvinden in Nederland... maar ook in andere landen van Europa bij die controlediensten. En wat, waar heeft u het dan over als u het zegt? Het is nu vaak zo dat er uh, ja, lijstjes worden afgevinkt... en dat steeds dezelfde controle wordt toegepast. Terwijl, niet echt verrassend niet, bedoelt u? Niet echt verrassend, vooraf aangekondigd. En die landen die zeer succesvol zijn bij het opsporen van voedselfraude, in het algemeen heb ik het dan over, Ja, dat zijn landen die een echt politieachtige aanpak hebben bij hun uh, voedsel- en wareautoriteiten. In welke landen zo, zijn dat? niet door de voordeur. Nou, Denemarken heeft bijvoorbeeld zo'n systeem, uh, Italië heeft zo'n uh, systeem, waar het echt gewoon de politieagenten zijn. En ja, die hebben toch een net iets andere mentaliteit. Zo'n politieagent zegt tegen mij, weet u mevrouw De Lange, wij hebben een neus voor de bed. Guys. En die moet je er hier uitpikken, pikken, want die rotte appels die verpesten het voor degene die het wel goed doen. Ja, dan zegt u moet daar een omslag komen. Zou er niet veel meer een omslag in de hele industrie dan moeten komen? Een mentaliteitsverandering, want het gaat om grof geld verdienen. Eh, Ruxiesloos, zou je bijna zeggen. Moet dat niet anders? En hoe zou je dat kunnen bewerkstelligen? Dat, dat er nou, echt uit... op kwaliteit wordt gelet? Uiteraard moet dat anders, maar een, een, een andere insteek bij de controlediensten is daar wel heel erg voor nodig. Hè? Om, om ook die omslag in de hele industrie uh, te krijgen. Nogmaals, er zijn ook bedrijven die het schitterend doen, maar ja, dit verpest dit voor iedereen. Uh, hè? Dus die rotte appels moeten er zo snel mogelijk uit. Um, en dat is ook een kwestie van uh, strenger beboeten, uh, hit them where it hurts. Dus op het moment dat jij twee keer de fout in gaat, ja, moet het niet zo zijn dat jij er met een administratieve boete of zo vanaf komt. Uh, in Europa speelt dan ook nog dat wij veel strenger over grenzen heen moeten kijken. Want onze controledienst ja, die kijkt tot aan hazeldonk, maar vlees <lacht> komt van over de grens en gaat daar ook weer overheen. Oh, ja. Ja, ja, dat klinkt logisch. Um, ja. Staatssecretaris Sharon Dijksma, die wil nu van de keurmeesters horen wat ze aan misstanden meemaken. Dat komt op mij enigszins twijfelend um, over, want dat zou Dijksma toch al lang moeten weten. Die ja. zou toch erbovenop bovenop moeten zitten? Ja, ik was ook niet onder de indruk van de brief die zij naar de Kamer heeft gestuurd uh, um, een dag of twee uh, geleden. Ik denk dat ze dat gedaan heeft omdat ze de boel al uh, de bui al voelde hangen. Uh, ja, die brief die somt eigenlijk op wat er tot nu toe gedaan is. Uh, terwijl uh, je, he, we juist die heel andere aanpak nodig hebben. En uh, de maatregelen die zij aankondigt, nou die zie ik die cultuuromslag nog niet brengen. Nou, we zijn er nog niet. Esther de Lange, CDA Europarlementariër. Onderzoek voedselfraude voor het Europees Parlement. Mevrouw de Lange, dank u wel. Heel graag gedaan. Nadal dendert door. Marcel Labesco hoort u na half negen over het US Open.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 De Nederlandse leverancier van varkensvlees Vion fraudeert met een keurmerk voor diervriendelijk vlees, meldt het VARA-programma Zembla. Het gaat om het zogeheten Beter Leven-kenmerk van de dierenbescherming. Werknemers van de leverancier Vion zeggen in Zembla dat er dagelijks vlees uit de bio-industrie gemengd wordt met Beter Levenvlees. Vion zegt in een reactie dat er volledig wordt meegewerkt aan de vele keuringen in de sector. De Nederlandse export naar Azië is flink afgenomen. De afname heeft te maken met de groeivertraging van de Aziatische economieën. De consumenten geven er minder uit en de bedrijven investeren er minder. meldt het Financiële Dagblad op basis van de nieuwste cijfers van het CBS. Het gaat om landen als China, India en Thailand. De bank moet vervangende woonruimte regelen als iemand vanwege geldproblemen het huis uit moet. Daarvoor pleit de vereniging eigen huis in een brief aan de staatssecretaris Kleinsma. Eigen huis vindt dat de banken mensen zo lang mogelijk in hun huis moeten laten blijven. En als hun huis dan toch geveild moet worden, dan moet de bank samen met bijvoorbeeld gemeente zoeken naar vervangende woonruimte, schrijft de vereniging. En de politie gaat ratten inzetten bij de opsporing. Het gaat om een proef in Rotterdam, waarbij een tiental zogeheten snuffelratten worden ingezet om verdachten van schietincidenten te onderzoeken op kruidresten. In Afrika worden ratten al ingezet voor het opsporen van landmijnen. Het enige nadeel is dat ratten maar een paar jaar leven, maar ze zijn wel simpel en snel te trainen. Het zijn de hoofdpunten. Het weerbericht van Weerplaza.nl. Marco Verhoef is in het hele land de zon al te zien. Hallo Marcel. Ja, uh, ik heb het gisteren in een tweet. Oh, dat was een lokale, want dat was alleen bij mij thuis, heb ik het Teletubby weer genoemd. Oh, pardon? <laughs> Groene ja, velden, uh, blauwe luchten. Nee, de lucht is blauw, of het zonnetje schijnt, de lucht is blauw. Puntje, puntje. Nou ja, je kent hem wel. Ik ja, dat van is vandaag in het hele land het geval. Ja, dat is hem. Ja, je moet er wel in, de, in die wereld ja, zit zitten. Dat uh, zit is niet, toe. <laughs> <iemand. laughs> maar goed, uh, in ieder geval, het is vandaag dus eigenlijk gewoon prachtig weer. Uh, prachtig als je van de zon houdt en prachtig als je van hoge temperaturen houdt. Ik zeg het er nog maar even bij. Het is vanmiddag uh, 25 tot lokaal misschien wel 30 graden. Uh -oh. En die 30 graden wordt dan gehaald in Brabant en Limburg. <tie> Dank je, Marco. Hoi. En niet er nu al. Uh-oh, Kees Kwaks, met de verkeersinformatie. Ja, minder goed nieuws. Het is prachtig weer. Maar waarom dat dan toch zoveel ongelukken moeten gebeuren... is mij een raadsel. Maar ze zijn er wel. En ze leveren behoorlijk wat vertraging op. Bijvoorbeeld op de A12, Duitse grens richting Utrecht. Dus ze klopen Velperboek en wordt 10 kilometer. Alle rijstrokken zijn inmiddels wel weer open... Op de A12 Utrecht Den Haag een ongeluk met meerdere voertuigen bij Zoetermeer Centrum. Twee rijstrokken zijn dicht, vielen vanaf Blijswijk 5 kilometer. Vanuit Den Haag staat er file op de A13 naar Rotterdam, vijf kilometer een Klein Kleinpolderplein. Die file staat er vanwege een lange file op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda. Ook daar een ongeluk met de motorrijder. Inmiddels zijn alle rijstroken weer open. Op de A73 die Mega bracht is een auto met aanhanger geschaard. Die blokkeert die A73 tussen Neerbos en Wiegen. En dan viel op de N15 vanuit Europort de Rotterdam bij Spijkenissen na een ongeluk 4 kilometer. Dankjewel. Zo dadelijk jeugdpsychiaters. Die maken zich grote zorgen over de toekomst van de geestelijke gezondheidszorg. Vandaag is een hoorzitting in de Tweede Kamer. Gaan we zo over praten over ruim twee minuten.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 Richard Gasquet staat in de halve finales van het US Open. Fransman moest er in de kwartfinales opnieuw hard voor werken tegen David Ferrer. Maar hij won wel uiteindelijk in vijf sets. Marcel Amesker, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, dat is een talenten die Gasquet. Is dit zijn echte doorbraak? Nou, hij uh, stond in 2007 al uh, een keer in de halve finale van Wimbledon. heeft daarna uh, ja, op Grand Slam niveau niet zoveel meer van zich laten horen. Het eeuwige talent, hè. De, de Fransman uh, was op zijn tiende jaar... zat hij op de voorpagina van het Franse tennismagazine... als het grootste wereldtalent ooit. Op zijn zestiende werd hij prof, uh, ging heel snel met hem... haalde goede uh, resultaten, laatste jaren in de top tien. Maar die echte doorbraak die is er niet gekomen... Misschien ook een beetje te maken met zijn persoonlijkheid. Hij is niet zo heel erg populair. Als je het vergelijkt met andere Fransen, zoals een Tsonga of een Monfils... Uh, staat altijd een beetje in de schaduw, maar tennissen kan die. Hij heeft misschien wel, samen met Stanislas Vavrinka de mooiste enkelhandige backhand in het circuit. Speelt gevarieerd, uh, speelt mooi tennis. Wat is er en, zo mooi aan die backhand? Vertel eens. Nou, enkelhandig. Hij heeft een geweldige polsactie. Hij mm -hmm. heeft heel veel spin erin. Hij kan er alles mee. Kort uh, cross langs de lijn, uh, winnaars. Uh, echt heel erg knap in het hedendaagse tennis... waar je toch vooral die ja, stoïcijnse dubbelhandige backhands ziet. Dus prachtig tennis om te zien. Maar ja, hij, hij, hij kon de belangrijke wedstrijden nooit winnen. winnen ze, ze, ze, ze noemden hem ook wel eens een watje in Frankrijk. Nou, dat heeft hij hier uh, laten zien dat hij dat dus niet is. Tegen Raunitsch in de vierde ronde stond hij 4 uur en 40 minuten op de baan. Won met 7-5 in de vijfde set. En gisteren tegen David Ferrer weer een vijfzetter. Hij stond twee sets tegen nul voor. Toen werd het 2-2 in sets. Nou, dan denk je, Ferrer, ja, die vechtjas, die Spanjaard... die wint dat gewoon in vijf nu. Nee... Uh, Casquet herstelde zich, won opnieuw in vijf sets. Dus hij heeft hier echt voor het eerst, denk ik, in zijn carrière... echt zijn tanden laten zien. Hmm. En uh, nou ja, dat is mooi. Hij staat in de halve finale. Ja, en dan staat hij tegenover Nadal... die even heeft laten zien hoe je tegen Robredo moet spelen. Robredo die Federer uh, nog uh, versloeg... maar die had echt niks in te brengen tegen Nadal. Nee, het was natuurlijk een anticlimax. Uh, begin van het toernooi werd al uitgekeken naar kwartfinale Nadal-Vederer. Maar ja, het werd uh, Robredo en uh, ja, die kregen exact vier games. Maar toont dat van, aan hoe goed Nadal is op van, dit moment? Ja, ja absoluut. Uh, eerste set duurde slechts 22 minuten. Er uh, werden 29 punten gespeeld in die zes games. 24 daarvan gingen naar Nadal. Dus dan sta je op dat centenkoord. 24.000 man, avondwedstrijd. Mensen kopen dure kaartjes, die willen wat zien. En dan uh, maak je vijf punten in één set. 6-0 nee. staat er dan op het scorebord. Dus het was een inmaakpartij. En Nadal, ja, zoals het hele toernooi, uh, ja, geweldig in vorm. En uh, ja, die race dus naar de halve finale. Ja, even naar de dames bij de vrouwen. Daar vallen de Italiaanse vrouwen op. Panetta staat nu in de halve finale. Hebben ze daar een goede lichting? Ja, want dat is natuurlijk een paar jaar geleden al begonnen... met Francesca Schiavone, die toen Roland Garros won. Uh, we hebben Errani gezien, ook zo'n hele kleine Italiaanse... die finale op Roland Garros haalde. Vorig jaar halve finale in uh, New York. En nu hebben we Flavia Panetta... Is iets ouder, uh, staat al jaren aan de top... maar is er een tijd uit geweest met een polsblessure. Ja, en Dit is natuurlijk een goede groep. Vier, vijf Italiaanse speelsters die echt meedoen... ook bij de Grand Slam toernooien. Zijn steengoed in het dubbele, hebben een allround spel. Uh, enorme vechtersmentaliteit, dat zit in het Italiaanse bloed. Nou, En dit keer is het dan uh, Penetta. Dus uh, kortom, de Italiaanse vrouwen die doen het uh, uitstekend... en bewijzen dat ja, het power tennis niet het enige tennis is. Marcel Mesker morgen verder. Dank je wel. Heel fijn. Kinderen met uh, psychische ziekte lopen het risico dat ze vanaf 2015 niet de noodzakelijke zorg krijgen. Daarvoor waarschuwen jeugdpsychiaters en ook psychologen. In een rondetafelgesprek over de jeugdzorg vandaag in de Tweede Kamer spreekt hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie Robert Vermeijen namens de beroepsgroep. Meneer van Meijer, Goedemorgen. Goedemorgen. Uw collega's hebben een brief gestuurd aan de Kamer, waarin ze zeggen dat de geestelijke gezondheidszorg vandaag eh, nauwelijks vertegenwoordigd wordt in het rondetafelgesprek. tafelgesprek. Wat vindt u daarvan? Nou. Vooral onbehoorlijk vind ik eigenlijk dat het landelijk platform GGZ... de koepel van patiënten en ouders niet is uitgenodigd. Terwijl dit platform van ouders de voorbije jaren heel constructief meegedacht heeft... en meerdere brieven geschreven heeft aan tweede kamerleden met zorgen. En het doel van de wet moet zijn om kind en gezin centraal te stellen. Nee. En de wet is er nog niet. En eigenlijk wordt de hele groep eigenlijk buitenspel gezet. Nee. Dat is onbehoorlijk. Ja, dat moet u doen, meneer Vermeiren. Wat, wat is uw belangrijkste punt? Waar gaat u op hameren? Nou, de jeugdwet, die wet werkt discriminatie. Discriminatie en ongelijke behandeling in de hand. Dat is gisteren nog gesteld ook door de kinderrechtenwaakhond Defense for Children. die duidelijk gesteld heeft dat de jeugdwet niet strookt met het internationaal verdrag voor de rechten van het kind. Er komt ongelijke behandeling tussen kinderen met psychische en lichamelijke ziekten. Mm -hmm. Het eerste, de psychische ja. ziekte, wordt de voorziening onder de gemeente. Het tweede, verzekerde zorg. Zit, zit het hem daarin, die, die, die scheiding? Oh, het zit hem in, in, in veel meer. Het zit hem ook dat er, een, de ene, er zijn natuurlijk mankementen aan het systeem. Er is versnippering. Maar de ene versnippering wordt vervangen door een andere versnippering. Elk van de 408 gemeenten, gebundeld in 41 regio's, mag in de toekomst zijn eigen beleid maken. Op basis daarvan gaat de gemeenteambtenaar dan zorg inkopen. Het gevolg zal ook zijn dat de kind in ja, Den Haag andere hulp zal krijgen dan de kind in, in Eveneden, als het al hulp krijgt. Want eh, wat moet er gebeuren met de mensen die ja, in het buitenland wonen? werken en belasting betalen in Nederland... en net over de grens in een andere gemeente wonen. Ja, wij moeten die hulp halen. Dus er zijn heel veel gaten in, dit, in deze jeugdwet. Wat me niet helemaal duidelijk is, want u begon daarover... dat er een, een, ja, een belangrijk verschil gaat ontstaan... tussen kinderen met een psychische ziekte... Mm -hmm. en uh, een, een kind met een lichamelijke ziekte. Waar zit hem dat verschil dan uiteindelijk in? Nou, oh, eigenlijk uh, met de jeugdwet wordt de kinder- en jeugdpsychiatrie uit de zorgverzekering geteeld. Het dus is dus geen zorgverzekering meer. Het komt in het sociale domein. Het wordt mm -hmm. dus een voorziening onder de gemeente. Terwijl dat kinderen met lichamelijke ziekten, die blijven uh, natuurlijk zorg krijgen onder de zorgverzekeringswet. En dat dus is dus verzekerde zorg. Dus daar komt een groot verschil. Ja, dus dan zou ook het gevaar kunnen ontstaan dat bij de gemeente dossiers ontstaan van kinderen die problemen hebben. Nou, de gemeente zelf gaat natuurlijk niet de zorg leveren. De gemeente zelf zal beleid bepalen, op basis waarvan dan zorg geleverd wordt door hulpverleners. Maar dat, is natuurlijk, ja, dat zal gebeuren door 408 gemeentes in 41 regio's. Er zullen grote verschillen ontstaan. En het zal in ieder geval een groot verschil ontstaan tussen hoe de zorg voor ja, lichamelijke ziekte geregeld is ten opzichte van de zorg voor psychische ziekten. Ja, ja. Terwijl er beide ontzettend uh, samenhangen ook. Dus ja. dat, dat is een gigantisch probleem voor ons. Ja, je bent dan afhankelijk van, uh, van de bereidwilligheid van, van de ambtenaar. Aan de andere kant uh, is er wel uh, dichterbij het contact. Kan er niet meer op maat... Dan geleverd gaan worden. Absoluut. En het is ook zo dat de sector eigenlijk een alternatief heeft, namelijk het bestuurlijk akkoord GGZ. Dat streeft eigenlijk hetzelfde doel na als de jeugdwet, namelijk zorg dichtbij, en nadruk op herstel en participatie. Het grote verschil is dat het bestuurlijk akkoord, wat voor de hele GGZ, dus ook het volwassenen geldt, gebouwd is, gezamenlijk van het veld met bestuurders en beleid en uitgaat van een inhoudelijke visie. Terwijl dat, de jeugdwet is eigenlijk eenzijdig opgelegd vanuit de overheid. En met als ja, hoofddoel ook bezuinigen. Ja, want uh, dat moet ook gebeuren, hè, dat bezuinigen. Zeker. Is, is het niet zo dat er nu kinderen zijn die misschien dure psychiatrische hulp krijgen... terwijl ze dat op zich niet per se nodig hebben. De met andere hulp ook geholpen zouden kunnen zijn. Nou, dat is waarom wij het alternatief hebben, dat bestuurlijk akkoord. Omdat we inderdaad zien dat het van belang is... om die eerste lijn te versterken. Er moet rond de huisarts, en samen met de praktijkondersteuner voor de GGZ... dus die de huisarts moet alleen ondersteund worden... een goede eerste lijn gebouwd worden... die op een goede manier kan selecteren wie wel en niet uh, specialistisch. is. Maar dat is nu niet heeft. het geval. Die selectie vindt nu niet goed plaats. Nou, het is aan de kan kant beter. En, en daar zijn we ook hard aan te werken om die beter te maken, zodat enkel wie nog specialistische zorg nodig heeft, dat krijgt, maar ook dat er zoveel mogelijk zorg in die eerste lijn kan geleverd worden. Maar Zoals... dan wel via de zorgverzekeringswet, hè? want dat is wat u Absolute. voorstaat. Ja, zeker, via de zorgverzekeringswet. Nou, Het is ons uh, duidelijk. Dank u wel, Robert Vermeiren van, uh, ja, Is vandaag Bedankt. bij de hoorzittingen, jeugdpsychiater. Dank u wel en succes vandaag. Dank u wel voor het gesprek. Elke werkdag, ochtends van 6 tot half tien, het NOS Radio 1-journaal. Naar bokstool, daar is Mark Robin Visser vanochtend. Hij probeert daar de discussie over schaliegas los te trekken. Nou, los te wrikken, zullen we maar zeggen. Maar ja. het lukt nog niet zo, hè? Peuteren, te peuteren, uh, ja, te frutten. Nee, ja, ja, nou ja, goed. Ja, we staan hier nu op een, misschien wel een locatie waar dan in ieder geval iets gepland is. Hè, dat misschien in de toekomst zo'n proefboring gaat plaatsvinden. Het is een weilandje. Er zijn ook inmiddels wat borden neergezet. Op een van de borden staat: Nederland wil geen schaliegas. Van wie is dat bord? Wie heeft dat bord meegenomen? Is dat voor ja, jullie? Ik heb het bord meegenomen, ja. maar het is van ons. Hoe weet ja. u dat, dat Nederland dat niet wil? Um. Daar zitten we zo langzamerhand achter te komen dat Nederland dat niet wil. Dat wij het niet willen is duidelijk. Maar inmiddels wordt wel duidelijk naar de steun die we van alle kanten krijgen... dat er toch wel heel veel mensen zijn die dit niet willen. U krijgt veel reacties? Ja, um, niet alleen uit het dorp, maar ook de 55 uh, hoogleraren. Een enorm aantal schaliegasvrije gemeenten. Het is wel heel bijzonder. We zitten bijna op 60 gemeenten. Die? Tegen schaliegaswinning ja. zijn. Ja. Eerste... Ja. Ja. Ja. Nou had je vroeger ook uh, gemeenten die zichzelf kernwapenvrij verklaarden, hè? Dat ja. klink, klonk dan heel mooi, maar ja, je had er eigenlijk niks aan. Nou, het is wel een signaal. Het is een heel duidelijk signaal. En, en het is natuurlijk ook gewoon een signaal naar, naar een hogere macht... die denkt over ons te ja. kunnen regeren. Ja, dus bedoel, het is de regering, maar ik denk dat een beetje luisteren... naar de mensen waar het om gaat toch wel heel verstandig ja. zou zijn. Hoe gaat dat tot nu toe, dat luisteren, wat u betreft? Ik vind dat er weinig geluisterd wordt. En dat vind ik ook niet verstandig. Kijk, die minister zit daar en die moet besluiten nemen. Dat begrijpen wij natuurlijk ook wel. Maar hij zit er toch namens de inwoners van Nederland? Dan, dan lijkt het me heel netjes om te luisteren naar de mensen waar het om gaat. Ja. Ja. Nou, ik ben blij dat jullie hier in ieder geval gekomen zijn. We praten zo even verder. We hadden vanmorgen al hier uh, de directeur van het Raad nou, uh, Instituut. Die uh, vandaag zijn rapport presenteert waarin staat. De discussie zit eigenlijk vast. Het vertrouwen is weg. Nou, ik heb mijn eigen mediator, Mark Rijnveld. Goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat u hier ook in het weiland uh, aangekomen bent. Ja, prachtig. Hè? Ja, hè. Wat is uw beeld? Hè? U heeft ervaring met uh, wat, ze hier wel noemen, uh, wat u wel noemt draagvlakdiscussies. Dit is ook een draagvlak discussie. Hè? Hoe ja. gaat dit? Nou ja, kijk. Hier wordt eigenlijk weer een klassieke fout gemaakt... waarbij al heel snel in de standpunten wordt geschoten. Uh, mensen graven zich daarin in. Hè, zowel de bedrijven als uh, bewoners, ministeries. Uh, ja, en dan is het heel moeilijk om dat nog los te laten. Dus dat, uh, ja, je zou dat eigenlijk op een heel andere manier moeten doen. Uh, komt dit nog goed? Ja, komt dit goed? Ja, <laughs> ik, ben, ik ben mediator en ja. ik kan niet in de toekomst kijken helaas. Uh, als ik zo even de stemmen hier hoor, denk ik van nou, het, het zou goed kunnen komen in de zin dat je alsnog uh, goed met elkaar in gesprek kunt komen. Uh, om eigenlijk het besluit voor te bereiden om het wel of niet te doen. Nou. Wij gaan daarna negen nog even over verder. Dames, doen jullie ook mee? Uh, ja hoor. Constructief. Ja? Nou, ik zal zo even overleggen. Ja, we gaan even overleggen. We gaan even in groepjes uit elkaar en dan gaan we dit na negen gaan we dit even oplossen. Tot straks. Ik weet niet hoe hij het doet, maar hij doet het. Het lukt hem altijd weer. Mensen gaan praten met elkaar. Mark Robin Visser, heel goed. Zodanig meer van hem. Nu naar Kees Kwaks. Hoe is toch de weg, Kees? het uh, valt mij tegen. Een oh. uh, ochtendspits met veel aanrijdingen... die toch uh, nou, dik 150 kilometer waard was. Een tijdje geleden dat, dat, dat we dat gezien hebben. Uh, probleem nu nog op de A12 Utrecht-Den Haag. Bij Zoetermeer Centrum, 8 kilometer. Twee rijstroken zijn er nog dicht na een ongeluk. En de A73, daar staat een geschaarde auto met aanhanger richting Maastricht. Vergeer gaat er langs via de vluchtstrook. Het NOS Radio 1-Journaal. Well, I started out Down a dirty road Started out All alone And the sun went down across the hill And the town lit up The world got still I'm ready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 Down the clouds What goes up <laughs> Must come down See? Up must come down. Learning to fly. Hoor je van Tom Petty en de Heartbreakers? We hebben er drie: Dirk Magnum en Jansen en Jansen. Dat zijn namen van beroemde politieinspecteurs die tot leven komen in een donkere trainingsruimte in Rotterdam met snoerharen en een lange griezelige staart. Je hoort ze op de achtergrond al bij de politie in Rotterdam. Het zijn de honden. Naast de honden heb je natuurlijk ook de paarden bij de Nederlandse politie. Maar hier worden ook andere dieren opgeleid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 Ja, dat klopt. Er is daar een fantastische organisatie, Apopo. En um, die trainen daar uh, hamsterratten. Dat is een verre neef van, uh, van de rat die je hier ziet. En die ratten die vinden landmijnen. En dat doen ze ontzettend goed. En uh, ze hebben op die manier heel wat, uh, wat levens gered. Een andere groep ratten is uh, daar getraind om um, TBC-patiënten te vinden. Er worden thee-eitjes aan een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 Paul Anders was dat, prachtige reportage. Het is trouwens niet de bedoeling dat de ratten de speurhonden gaan vervangen. Meer over de politieratten vindt u op onze website nos.nl. .no. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. Ook strijders uit India zijn actief in Syrië, zegt de Syrische ambassadeur in de Indian Express. Volgens de ambassadeur zijn enkele van hen ook al overleden. Wordt een aantal Indiaanse strijders ook gevangen gehouden. De Syrische ambassadeur zou de informatie hebben gedeeld met de Indiaanse regering. Die zegt verrast te zijn, want bewijzen hebben ze tot nu toe niet gezien. PVV-leider Geert Wilders wil een spoeddebat... na aanleiding van de geheime gesprekken tussen D66 en CDA... en het kabinet op het strand. Mm, hij twittert... Geheim overleg om coalitie zonder verkiezingen uit te breiden... met D66 en CDA. Ondemocratisch en paniekerig. Snel debat met uitleg van de MP. En daarmee hoort u meer over na negen uur... van politiek verslaggever Joost Vullins. De feministische beweging Femen... bekend door haar toppeles protest... tegen de mannelijke dominantie in deze wereld... werd een tijd lang geleid door... Een man? Ja, dat lijkt uit een documentaire. Oekraïne is geen bordeel die gisteren te zien was... op het filmfestival van Venetië. Ja, de geloofwaardigheid van Veeman zakt hiermee dan wel ver onder het nulpunt... schrijft De Standaard. Ten meer omdat de leider zich laatdunkend uitliet... over de vrouwen die hij voor de beweging wierf. Zijn vrouwelijke collega's noemde hij zwakke figuren zonder ruggengraat. Ze er geen politieke activistes kunnen worden... zonder de kwaliteiten die hij ze als man bijbracht. <lacht> dus. Goed. Koning Willem-Alexander neemt vanmiddag in Paleis Het Loo in Apel door. Het eerste exemplaar van het droomboek in ontvangst. De presentatie wordt vanaf half vier live uitgezonden door de NOS. En de Ajaxstraat blijft in Rotterdam meldt het AD. De gemeentelijke straatnamencommissie van Rotterdam... heeft het verzoek van een Feyenoord-fan unaniem afgewezen. De Rotterdamse fan woont niet eens in de Ajaxstraat... maar ze kon het niet verkroppen dat de naam van de 020-voetbalploeg... in haar stad voorkwam. Maar ja, de Ajaxstraat is genoemd naar de Griekse mythologische held Ajax. De hele wijk heeft straatnamen van Griekse helden... maar dat maakte haar niets uit. Ze startte een petitie en bijna 800 sympathisanten ondersteunden haar. Maar ja, te vergeefs. De Ajaxstraat blijft in Rotterdam. Ja, meer over vluchtelingen uit Syrië. Want die stroom gaat maar door en de buurlanden kunnen het niet meer aan. Wie moet ze opvangen? Nederland doet een duit in het zakje. Dat is een heel klein muntje. Hoort u zo meer over na 9 uur. Morgen van 7 tot 8. Manjaren.